Half uur. Dit is Jeroen Tjepkema bij het NOS Journaal. In Japan is het dodental door de orkaan Hagibis opgelopen tot 19. 16 mensen worden nog vermist. Volgens Japanse media zijn 120 mensen gewond geraakt. Veel slachtoffers werden meegesleurd door modderlawines en kolkende rivieren. Helikopters zijn ingezet om mensen te redden van daken en uit ondergelopen gebieden. Gisteren lag het openbare leven in grote delen van Japan vrijwel stil. De autoriteiten hadden het advies gegeven binnen te blijven. Polen gaat vandaag naar de stembus voor parlementsverkiezingen. De conservatieve regeringspartij PiS zal naar verwachting veruit de grootste blijven... maar onzeker is of de partij de meerderheid in het parlement houdt. De partij van premier Morawiecki is met name populair... vanwege sociale toeslagen die de afgelopen jaren zijn ingevoerd. Oppositiepartijen noemen dat omkoping van de kiezer. De stemlokalen in Polen sluiten vanavond om 9 uur. De Poolse vrouw van 22 die vrijdagnacht was ontvoerd uit een huisje op een recreatiepark in Opmeer in Noord-Holland is door een Duits arrestatieteam bevrijd. Dat gebeurde net over de grens bij Venlo. De Duitse politie hield daar een verdachte auto aan met daarin de ontvoerde vrouw en twee mannen. Later hield de politie nog een derde verdachte aan. Volgens de Nederlandse politie zou haar ontvoering te maken hebben met problemen in de relationele sfeer. De Formule 1-race van in Japan is gewonnen door Mercedes-rijder Valtteri Bottas. Teamgenoot en WK-leider Hamilton eindigde als derde. Daarmee heeft Mercedes al de wereldtitel voor constructeurs binnengehaald. Max Verstappen viel in de veertiende ronde uit met schade. Die had hij vlak na de start opgelopen. Verstappen begon vanaf de vijfde plek en werd al snel geraakt door de Ferrari van Charles Leclerc. Vanwege orkaan Hagibis was de kwalificatie verplaatst naar vandaag. Tijdens de kwalificatie en de race was het onbevolkt en zonnig. Het weer laten vanochtend kans op een regen- of onweersbui. Vanmiddag is het droog met hier en na wat zon. In de middag wordt het 19 tot 23 graden. Maar tegen de avond trekt er een koufront met een paar pittige buien... van west naar oost over het land. Met kans op onweer en windstoten. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooy van de ANWB.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 Welkom terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en ik heb dit uur weer heerlijke nummers klaarstaan. Waaronder dit nummer waarvan ik uh, net al aan het oefenen was, want het heeft een hele moeilijke titel. <laughs> Fantas Magorgic Bordello Ballet. Het is uitgevoerd door Winter Marsalis. Het komt van zijn nieuwe album Bolden. En dat is een uh, heel leuk album, want dat heeft hij gemaakt naar aanleiding van een film die uit is gekomen over Buddy Bolden. En Buddy Bolden was een... Uh, Amerikaans, Afrikaanse cornetist... die eigenlijk in de beginjaren van de jazz... in New Orleans uh, ja, geholpen heeft... om jazz vorm te geven. Daar is een film over gemaakt over zijn leven. Voor zover ze het kunnen... Uh, hebben kunnen achterhalen natuurlijk. Hoe heet die film? Um, dat ga ik zo even voor je opzoeken. Okay. Maar waarschijnlijk heet hij gewoon Bolden. Bolden. Um, en daar heb ik uh, ja, dit nummer van uitgekozen. En ik heb nog een nummer klaarstaan. En dat heet Red Hot Mama's. <laughs> Het ligt voorbij. Ja. Echt, we moeten opletten en uh, we kletsen ja, maar... te J -j Jij moest lachen toen ik dit uh, nummer aankondigde. Ja, ik, geweldige keuze. En, en ook, uh, ik, ik heb een zangdocent, uh, Sarah Elias, die mij uh, op mijn sodemieter gaf op het moment dat ik zeg, ik ben niet conservator, noem op. Dus hij zei ook, de jazz die komt uit, de, de, die komt van de slavernij en die komt van de plantages af. En, en op het moment dat die werd afgeschaft, was het natuurlijk fantastisch. Ze kregen de vrijheid, maar ze kregen er niet een baan voor terug. Dus die mensen belanden op straat. En, en, en de drank en, en de armoede. En het enige dat ze hadden was hun muziek. En, en ja, dan, dan, dan, dan, ja dan, dan ben ik door zo'n nummer wel getriggerd. Waar komt dat nummer vandaan? Weet je, wie verzint zo'n. Het uh, is wel de reden dat dat jazz. Uh, mag ontstaan uit het moment. Weet je, dat, dat, dat maakt het zo. Nou ja, ik zit hier met gebalde vuisten te praten. Maar weet je, dat maakt het zo, zo echt. Ja. Ja, uh, Heerlijk. Gewoon, ja. Genieten. Ja, precies dat. En gewoon lekker gaan. En, en, ja, met je teppende voet. En, en, en de energie in je lijf. Die je opbouwt waar je blij van wordt. Nog bovenop dat muziek blij maakt. Maakt niet uit in welke vorm muziek tot je komt. Maar bij jazz gebeurt er bij mij iets. Waar ik heel erg van ga bruisen. Ja, en, en ik denk dat, dat <laughs> ja. muziek in zijn algemeenheid. En misschien jazz uh, in het bijzonder gewoon ook verbindt. Ik bedoel, of je nou blank bent of zwart bent. Dit ja. is muziek die mensen raakt. Ja. En uh, waar je iets mee kan ik, voorstellen. Ik vaak bij blanke mensen wel harder moet lachen als ze gaan dansen. Maar dat, dat, dat <laughs> dan, he, dat dan. Maar ja, inderdaad dan... muziek maken, joh. Pff. Heerlijk. Ja. Ja. ja, het is mooi. Winter Marsalis is natuurlijk een artiest van nu... die heel veel al uh, gedaan heeft. En het is goed dat er ook... Uh, ja, een, een uh, eerbetoon aan de grote artiesten van vroeger wordt gegeven. Want die hebben natuurlijk een, eigenlijk een hele grote rol gespeeld... Ja. Om die muziek te laten ontstaan. En die muziek is uitgegroeid tot iets heel groots. En ja. heel breeds. Ja. Ja. ja. En waar soms inderdaad een soort hekje omheen staat. Als, als dat het een. Uh, terwijl je het moet. Het gaat heel erg om durven. Om, om, om durven gaan. Om een nummer te begrijpen. En, ja. ja. En dat vind ik zelf dus ook wel leuk. Dat in, in, in, in die jaren. Ja, van zeg maar tussen uh, 1930 en 1970. Is er Groot natuurlijk heel veel, muziek, heel ja. veel soorten ja. muziek zijn ontdekt, uitgevonden, geprobeerd. Ja. En daarvan heb ik nog een paar nummers klaar liggen. Ja, ik heb uh, een pen in mijn hand zit ik hier. Een verzamelalbum af. tegen. Dat heet de National <laughs> Jazz in Harlem. Oh, ja. um, en daar staan een aantal uh, ja, bijzondere live opnames op. Ik heb ja. er twee meegenomen. Jabbera nou, Carter die postte vanmorgen op Facebook... Alle jazzclubs in Harlem, dat zijn er heel veel. Ja. Ik... En ik dacht nog even dubbel A, maar nee, ze is in Amerika en dat was met 1 A ah, okay. op Facebook. Er <laughs> dus stonden ze allemaal in vermeld. Ja. Dus iedereen die denkt, nou ik zou wel eens naar Harlem willen naar een jazzclub, maar ik weet niet welke. Het was een heel mooi overzicht. Mm. Het eerste nummer wat ik ga draaien van het album is van Teddy Wilson. Het is een uh, live opname en die zijn uh, redelijk zeldzaam van hem. En daarop speelt hij onder andere samen met Ben Webster... en Doc Cheatham en Short Shorty Baker. En het nummer heet de Jitterbug Jump. Oh, dat is een Teddy Wilson met Jitterbug Jump uit 1939. Van hetzelfde album um, heb ik ook een uh, nummer uitgekozen van Glenn Miller. Ja, Glenn Miller heeft natuurlijk ook uh, heel veel uitvoeringen gedaan van In The Mood. En dit is een, um, uh, een nummer waar hij uh, onder andere ook samenspeelt met Ben Webster, Doc Cheatham en Shorty Baker. Uh, maar ook natuurlijk uh, zijn vaste uh, maten zoals Tex Benneke. Gaat ga te luisteren naar In The Mood van Glenn Miller. Hey Ook die nummer vliegt weer voorbij. Want dat is natuurlijk wel met die oudere nummers. Ze zijn redelijk kort. Ja. En een van de favorieten van mijn vader dit. Ja, leuk. Met, met mijn zusje opgedanst op school. En dan zeker dat stilvallen en weer opkomen uit... Uh, heerlijk, fantastisch nummer. Ja. ja, en een ander dingetje wat we nog niet uh, uh, benoemd hebben. Jij maakt zelf ook radio. ja. Maar geen muziek. Je nee, ja, vertelde nou, me ja. een hele andere kant van... Ja, uh... radio maken is natuurlijk... Het, het regionaal radio is voor mij het belang... Um, om dat anders te laten zijn dan de nationale radio. En ik maak uh, inderdaad in, uh, in de Eimond Cultuuruur... Nee, dat heet Cultuuruur. Het heet nu Eimond Cultuur Radio. En voor mij is daar inderdaad ook de sociale samenhang... een heel belangrijk onderwerp. Ja, zaterdagochtend, twee uur... Ja. Ja, ja, leuk. En, en waar uh, wordt het uitgezonden? Waar kunnen we je beluisteren? Het is uh, live. En dat wordt dan zaterdagochtend tussen tien en twaalf. Uh, op Seaport en op Beverwijk. Ik neem op in Beverwijk Radio. En de Heemskerk uh, Radio pakt het op woensdagavond in hun programmering. En inderdaad, wat jij zei, jij wil heel veel muziek. En ik heb het eerste uur een, een Eigenlijk altijd een thema waarin er veel gepraat wordt over een thema. En dan komen we aan twee nummers muziek toe. <laughs> Cultuurprogramma. Cultuurpaarprogramma. Ja, de... ja, de... Het tweede uur komt dan wel de agenda. En alles wat er speelt en wat er te doen is. Het tweede uur. Ja, ja hier is ja. muziek, jazz natuurlijk. Ja. heeft de boventoon. Ja. En ik vind het hartstikke leuk dat je er bent. Ik vind het super. Ik vind het heerlijk om hier te mogen zijn. Ik vind het erg, ja. heel erg leuk. Ja. En ook inderdaad, wat, wat ik het heerlijke eraan vind... Jij komt weer met albums dat ik denk, oh, die ken ik niet. En, en namen. En het is zo breed. Jazz is zo breed. Muziek is natuurlijk al breed, maar welke deur er open gaat achter het, het naampje jazz. Ja, absoluut. Het is voor mij ook elke uitzending weer een verrassing eigenlijk wat ja. ik tegenkom. en uh, Ik heb inmiddels natuurlijk een hele collectie opgebouwd. Uh, maar elke keer ontdek ik weer nieuwe albums, nieuwe ja. artiesten. En ja, wat jij. waar we buiten de microfoon. sorry hoor. Met, met, gewoon, jij zat buiten de microfoon. en kregen we het erover. dat in Amerika het zo getrashed. het wordt ontzettend gewaardeerd en het wordt bewaard. En. en de, de, de, de, de, de muziek die er daar uh, ontstaan is in de jaren dertig. hele collecties en albums. Hoe is dat dan hier in Nederland? vroegen wij ons af. Want ook vrouwelijke jazzmuzici zijn spaarzaam. En, uh, <lacht> Dat, dat, dat is toch wel heel bijzonder. Want ook in, in de agenda van Zandvoort uh, Jazz... zie je toch veel bekende namen. Maar ik, ik heb een Bas van Lier mogen meemaken op een Hammond-orgel. Oh man, daar word je ook zo blij van. Ja. Dat is ook fantastisch. Ja, we hebben in Nederland heel veel goede artiesten. Alleen, ja. uh, en ze maken ook fantastische muziek. Alleen, ik heb het idee dat we hier dat belang niet zo uh, zien... Uh, de, ja, de mensen die er komen, die, die, we, die voelen, die weten dat het goede muziek is. Ja. Maar er is geen nationaal. Het is geen Nicodome. Nee. <laughs> nee, maar we hebben ook niet, zoals in Amerika... Worden, wordt muziek ook echt bewaard in bibliotheken. Als een soort van nationale schat. Ja. En ze beseffen daar heel goed dat ze daar aan de bakermat van, uh, van jazz hebben gestaan. En daar leggen ze natuurlijk heel veel over vast. Ja. Ook hier in Nederland hebben we natuurlijk heel, ook, ook al heel lang geleden hebben we hele goede artiesten gehad uh, die veel goede muziek hebben gemaakt. Maar we hebben ja, niet dat het besef waar, dat we daar, iets, uh, ja, dat we daar niet iets mee willen of moeten doen. Ja. Ja. Uh, ik weet, voor, ja, voor films bijvoorbeeld, hebben we natuurlijk een filmmuseum waar we wel het een en ander bewaren. En ik weet eerlijk gezegd niet hoe we dat met uh, muziek doen. Dat is, uh, is jouw opdracht, uh, Jeroen. Ja. Dus het is jouw. Uh, <laughs> nou ja, goed, er is in Hilversum bijvoorbeeld het Beeld en geluid... Ja. Uh, waar ze natuurlijk ook heel veel bewaren. Uh, en in hoeverre daar jazz wordt, uh, wordt bewaard, weet ik niet. Dat, uh, nee, maar jij, jij gaf al aan dat jij zelf een, een, een database hebt... van iets van, van 25.000 nummers. Ja. Dus ja, eigenlijk ben jij begonnen. <laughs> Je moet alleen beginnen met het onderbrengen van, van de, de categorieën daarbinnen. Ja, natuurlijk. Nederlandse muziek komt ook hier, hier uh, regelmatig terug. Uh, maar de keuze uit uh, buitenlandse muziek is natuurlijk zoveel groter. Maar we proberen wel degelijk de Nederlandse jazzmuziek... ook ja. een, uh, een plekje te geven. Ja. Daarover gesproken, ik heb er nog eentje klaar liggen... van Nederlandse Eka. Oorsprong. Van Kom maar weer door. Weer van Rubrink, maar nu in een andere uh, samenstelling... namelijk met het Urf Rochlin kwartet. Het album heet Where or When. Het is een uh, live opname ook. Het is uh, opgenomen in ja, theater... Noord-C jazz natuurlijk ook. Hè. Oh, sorry, nee, nee, nee. Sorry. <laughs> nee, deze komt niet van Noord Jazz. Deze komt uit het Theater Tobbe in Voorburg. Uh -huh. Opgenomen op 15 december 1983... En uitgezonden door de NCRV in uh, februari 1984. Het nummer heet Supposing. En uh, dan gaat u luisteren naar Ruud Brink samen met het earth Rochlin Quartet. Ja. ja, Applaus. Ja, ik Kijk. hoop voor jou ook vanmiddag. Ja. Dit, was, uh, dit was Ruud ja. Rink ja. Ja. met het Dat... Earth-Rotseling-kwartet. Uit Haarlem. Ja, Ruud Rink kom, kwam uit Haarlem. Um, Anita Sanders, jij was mijn gast vandaag. Ja. Jij hebt vanmiddag een optreden in de krocht. Uh, ja. Daar zijn nog kaartjes voor beschikbaar, begreep ik. 200, 200 stoelen in totaal. Dus het, het is daar erg groot uh, bij Theo. Ruimte zat. We maken even een foto. Kijk zo. Uh. Dag. <laughs> voor op Facebook, dat mensen ons weten dat we live zijn. De radio of ja, en zo. Prima. Ja, Ik wil jou ja, heel veel succes ja, wensen. Ja, dankjewel. Dank ja. voor je komst hier. Ja, en, dankjewel uh, dat ik hier mocht zijn. Ja. Dat is echt... Jazz, uh, Zandvoort is, is, is echt een podium hoor. Prachtig. Heel nou, leuk. Ja, mocht je nog eens een keer zin hebben uh, om langs te komen in de uitzending. Uh, je bent van harte welkom. Nou, leuk. Laat het me weten. Zal ik de groeten doen aan Theo? Is goed. En misschien aan Hans vanmiddag zelfs. Ja. Leuk. Ja, top. Ik ga verder. Ja. Ik heb nog een paar nummers klaar liggen. Waaronder het New York Jazz Quartet. The Song oh, yes, of the cool. Black Knight is het album. Uh, het is een kwartet wat bestaat uit Frank West... op tenor, fluit en sopraansax. Op piano Roland Hanna. Op bassist George Mraz. En op drums Richard Pratt. Een aantal uh, moderne jazznummers. Een aantal originele nummers van... Um, uh, Roland Hanna. En um, Frank West... En het nummer wat ik heb uitgekozen heet Theresia. Jazz Quartet met uh, Teresia van het album The Song of the Black Knight uit 1978. Ik ga verder met een uh, album uit 1989. Het album heet uh, Fire. Het is van David Newman. David Newman speelt de Noorsax. Hij wordt vergezeld onder andere door Hank Crawford op Alt sax en um, bijvoorbeeld Steve Nelson op vibrafoon, Kirk Leitzee op piano, David Williams op bas, Marvin Smitty drums. Um, ja, gaat u luisteren naar het nummer Lonely Avenue. David Newman met live uh, album Fire en het nummer heet Lonely Avenue. Well, ik had toen straks even discussie met mijn uh, gast Anita Sanders over uh, jazzarchieven waar ze in Amerika uh, veel doen. En ik wist even niet dat we dat ook in Nederland doen. En daar ben ik net uh, via een appje door op de hoogte gebracht door, uh, door Hans Rijmers. De, van Jess in Zandvoort. En hij zegt, ja, we hebben in Nederland ook een jazzarchief. Inderdaad, het Nederlands Jazzarchief zorgt voor alles rondom Nederlandse jazz. We hebben een website, daarop kunt u veel informatie terugvinden. Over websites gesproken en contact. Wij van CFM Jazz hebben een, op Facebook een uh, nieuwe pagina opgericht. Een uh, CFM Jazz pagina. Dus mocht u willen weten wat we draaien... Mocht u wel in contact met ons willen komen... even iets willen laten weten over hoe de uitzending was... wat u leuk vond of niet leuk vond... neem even contact met op ons. Dat vinden we altijd leuk. En uw input kunnen we altijd gebruiken. Ik ben alweer toegekomen aan het laatste nummer van vandaag. En dat is van Catherine Russell. In het vorige eeuw hadden we Diana Washington... met een hele bijzondere stem. En uh, die bijzondere stem is niet, uh, is niet uh, geëvenaard, maar... Catherine Russell komt dichterbij. Zij is ook een bluesvrouw met jazz. Met uh, power in haar stem. Met de kundigheid om te, te veranderen van stijl, van toonhoogtes. En um, zij is ook gek op uh, ouderwets materiaal. En doet veel met uh, Harlem-achtige nummers. Als uh, geschreven onder andere door Ida Cox en Bessie Smit... En ik heb een nummer van haar album uit 2016. Het album heet Harlem On My Mind. Het nummer heet You've Got The Right Key But The Wrong Keyhole. Catherine Russell. He pushed it in And turned it round And round And took it out And just as Key don't fit Dit was CFM Jazz, gepresenteerd door Jeroen van Sluisdam. Fijne zondag en tot een volgende keer. Volgende week zit hier Jaap Funnekotter... om weer een heerlijk jazzprogramma voor u klaar te maken. Natuurlijk nog net een heel klein stukje over. Uh, paste net net niet, dus nog een klein stukje van Bootsy Barnes met de Cosby Capers. Bopping round the center. Oh.